De oppositie in Senegal heeft opgeroepen tot meer verzet tegen president Wade. In diverse steden in Senegal zijn de afgelopen nacht gevechten uitgebroken na de uitspraak van het constitutioneel hof dat de 85-jarige Wade voor een derde Amstermijn in aanmerking komt. Dat is in strijd met de wet, maar het hof wijst erop dat die wet er nog niet was toen Wade aantrad. Volgens de oppositie heeft de president niets gedaan tegen de armoede in Senegal. Vanmiddag gaat het eerste deel van de A2-tunnel bij Utrecht open. Rond vier uur kunnen de eerste auto's erdoor, zegt Rijkswaterstaat. Het gaat voorlopig om twee rijstroken richting Den Bosch. De komende weken gaan ook de andere rijbanen richting het zuiden open. De opening van de Leidse Rijn-tunnel liet anderhalf jaar op zich wachten... vanwege zorgen over de veiligheid. Vorige week gaf de gemeente alsnog groen licht. Vanaf april moet ook het verkeer richting Amsterdam... door de A2-tunnel kunnen rijden.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 Het weer vrijwel overal droog met hier en daar zon. Het is 5 of 6 graden. Vannacht een paar graden vorst. Morgen droog en temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is juist.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 Ja, en van harte welkom bij dit half uurtje wekelijks uh, autogeweld. Radio 1, ik ben Bas van Werven naast me, zoals elke week, Carlo Brandsen. Niemand minder dan de hoofdredacteur van Carols Magazine. Dat Carlo... klopt, ja. ja. Dat staat in mijn, mijn arbeidsovereenkomst. Dat klopt. De, de, wat, dat je hoofdredacteur bent van... De... Ja. Oh, ik dacht dat je presentator was van de nodig dat, uh... dat is weer een andere inkomst. <laughs> je moet er nooit, nooit op één paard weten. Nee, nee, nee. Wij staan in het hè? Ja, ja goed, hè. eigenlijk. Ja. We zijn iemand. We bestaan. We bestaan echt? Ja, in ja. de trotscompas. Ja, heel goed. Het is, ik, ik vraag me af hoe je aan dat blad komt als je, het niet, uh, als je geen trotslid bent. Waarbij ik nu, nu meteen opbieg dat ik geen troslid ben. Je kan dit kopen in elke kiosk zo'n beetje, hoor. Oh ja? Ja. Oh, nou dan moeten we nu rennen. Dan moeten we nu rennen. 450 Carlo, we ja. hebben deze week de gast Jan-Christian Koenders, de directeur ja. van BMW Nederland. Jan-Christian, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, van hem willen we weten wat hij zelf liever rijdt... een BMW met een M of met een i'tje achterop? Ja, duidelijk, een M. T gelukkig. Kijk. <laughs> ook gewoon, dat zegt hij ook gewoon. Ja. Nou, ja. ik moet je zeggen, dat dan we dan maar even... De, de, de, de, de, de, ik, ik kreeg vanmorgen een sms... Ja. Mm -hmm. waarin staat voor Carlo... Zijn er op het mediapark... Laatpalen. Nee, dat meen je niet. Ik zeg Tuurlijk. nou, nou meneer Koenders, dat, dat zijn. ik niet meen ik. Het <laughs> is een betonnen stad en ja. het, we zijn allemaal reuzenmodern en uh, linkse omroepen, uh, dat soort dingen allemaal. Ah. Ja, trost dan niet, hè. maar. Ik. Maar laadpalen? Ja, ik was vanmorgen op oplaatpalen.nl. ik vond helemaal niks. En Gilverzem er is helemaal niks. Maar, maar ik wilde graag met de elektrische auto naar jullie toe komen. Ja. Waarom wil je dat graag? uitproberen. Ah, we hebben net de eerste tien in Nederland. Ja. Kijken hoe dat lukt. Daar moeten we het zo over hebben. De i3 en de i8 en, en, en die ja. hele sfeer en nou ja. wat er allemaal volgende week staat te gebeuren. Dat is I, ja, i ervoor in plaats van erachter. Dat was bij BMW altijd het. BML, dat het uh... Ja, het waar, is een heel waar nieuw meer ja. Waarmee e? zou je zijn gekomen, Jan-Christ, als. Het... Met de BMW Active E. Active dus dat is een één serie, 100% elektrisch. Oh. En uh, nou, we gaan deze week naar Rotterdam. Ja. En daar gaan we um, die auto's ook, dertig uh, auto's, die brengen we als een uh, proeftest naar, ja. naar Nederland. De grote en baas komt over. De grote baas die komt van de week, dokter Rijthover. Ja. En uh, die gaat de eerste auto aan de WNF overhandigen. Ja. Uh, op donderdag in Rotterdam op dat prachtige drijvende paviljoen. Hebben ze laadpalen op de wnf uh... Trainen. Daar hebben ze twee laadpalen staan. Ja. Echt waar? Ja. <laughs> ja, hele mooi. Die gaan heel <laughs> snel. Maar bij jullie hier in, een, in, een boom. in Hilversum niet. Nee. Nee, klopt. Maar toen was, toen was Huizen Koenders was in paniek. Ja. Nee. Maar toen is er gelukkig nog ergens in een hoek een BMW 6-serie gevonden. Ja. Een BMW 640i. <laughs> en die staat nu hier in de garage. Nou, dat, ja, dat, wel, dat is ja. ook wel, wel prettig. Carl, ja. nee. we gaan zo uitgebreid met jou Verder praten. Ja, nieuws. Nou, we hebben een hoop nieuws, uh, Bas. Ja. Ik, ga, ik ga er even vlot doorheen. Maar één ding, even de tip van de week. Ga investeren in turbo's. Oh? Ja. Want uh, kijk, vroeger had je af en toe een auto met een turbo erop. Ja. Groot, soms wat kleiner. Maar welke niet. Als, als, als, als, als auto's het niet hadden, stond het ook achterop. Want dan kon je bij de halvers gewoon kopen. Ja. Een bordje turbo. Ja. En dan stond ik op stofzuigers en, en, en afwasborstels. Maar, <lacht> uh, maar tegenwoordig is het... Uh, is het, zijn er zijn gewoon auto's die hebben gewoon drie turbo's hebben. Een Turbo. Zelfs op film staat het tegenwoordig. Ja, ja, precies. Ja. Aan, ja. Nee, je hebt bijvoorbeeld de 911 Turbo, de naam zegt het al, het is een Porsche 911 ja. met een turbo. Die heeft nu die, die, die nieuwe, daar, daar, daar, daar konden zo wel eens drie turbo's op worden geschroefd. Ja. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn er dus tegenwoordig ook BMW's, Ja. diesels, niet nu Turbo ook nog eens een keer, met drie turbo's. Ja, maar die heette dan kap. wel M. Die heet die is, M. Die zou, ja, maar die zou dan. die zou eigenlijk. tri-turbo moeten worden. Nee, want uh, het is makkelijk om dat af te korten tot M. Want dan weet iedereen motorsport bij BMW. En dan gaat het hard, toch? Oh. Is dat zo, ja? Nou gaan we 55 m zitten ze inderdaad. Dus ja. M55D. 371 PS. 740 Nm koppel. En. 7 liter verbruik. Onder 7 liter verbruik op 100 kilometer. Dus ja, en dat komt dan te die turbo's meer? allemaal niet doen Nee, dat ah, krijg je dat alleen komt. als je een witte jas draagt. Zon in de rug hebt. Niet te veel tegenwind. Dan ga je... Nou, dat ja, dat we gaan hem testen, echt graag. Ja, we gaan hem proberen. Ja. Wat ja, nog meer? Ja, ja. Nou, euh, Renault wil Alpine later herleven, lees ik hier. Dat, Dat is, een is een oud fijn, verhaal, maar he, zoals BMW de M-serie heeft... Mini, de JCW, uh, de John Cooper Works, zo, uh, Fiat Abarth. Ja. Zo wil Renault ook weer zo'n soort van sportief toplabel hebben... En dat gaat Alpine heten. Gaat dat al, dat zoemt al een paar jaar. Maar, maar dat, dat wordt toch niet een Renault Fuego met een Alpine bordje? Nou, dat, dat zou niet. zomaar kunnen, ja, want je scherp. weet het natuurlijk niet. F ja, Deze die, die is ook een beetje pijnlijk natuurlijk. Want, want, want Jan Chris weet nog heel goed hoe wij over die auto denken. Maar de, de BMW X6 is gefacelift de naam waarvan eigenlijk de achternaam al zegt wat het is X6 X6 het is X6 X6 zo is hij, hij heeft hij heeft zeg, zeg maar, maar zijn ja. midlife update heeft hij gekregen en dan is hij natuurlijk weer zuiniger en stiller ja, en, en hij komt trouwens en... ook met die mooie nieuwe 3D, met die mooie 50 d ja. motor dan erbij het, het jammer is M dat zien. X6 50. Ja, nee. Maar dan excess die wel heel gauw uit je achteruitkeekspiegel. Uh, maar jammer is dat ze dan de motor niet erbovenop zetten. Want dan zie je tenminste nog iets leuks. <lacht> Zo is en het, het is nou is toch alweer al een lelijk ding. Nee, het is een lelijk ding. Nee. Nee. Het is echt een lelijk ding. Kijk, je, kan daar, je, kan, daar gast, je kan daar onze gast Die heb je daar helemaal niet mee. Want hij verkoopt die weet dingen ik, als warm broodje. <laughs> ik ik scholfeer hem ook niet. En dat is, ik, <laughs> het mooiste is, Jan Chris heeft hem ook niet getekend. Nee, dus dat is waar. Maar hij kent dan wel weer de mensen die hem wel getekend hebben. Dan toch bijzonder. Nou had ik eigenlijk gehoopt. Dat er nu een muziekje zou klinken van een kunstenaar die mij onbekend is, maar dat is een rapper. die heeft een rap geschreven op Volvo. Dan denk je: volvo station stationcars, donkerblauw en dat soort dingen. Pijl naar rechts, dus slaan ze af naar links. Beetje, beetje het vroegere Volvo en dan een rap, een grote negen met van kettingen om en alles en zo. En een enorme dingen door allerlei lichaamsdelen en zo. Maar. Uh, uh, helaas uh, uh, konden we dat zo snel niet isoleren. Nee, ja. dat begrijp ik ook wel. Ja, dat het is wel weer Wat dat zou zo'n leuke intro <laughs> ja. zijn geweest voor het nieuwsbericht dat Volvo nu op zoek is naar een partner om een kleine auto te gaan bouwen. Okay. Dus zeg maar in de, in de hoek van de Audi A1 de Mini en de Citroën DS3, want dat is het, het beloofde land tegenwoordig. En het is het soort mecca. Is maar ze dat. hadden toch een C30, Carlo? Is dat die? Ja, niet nee, hij gaat hij nou, onder. Moet hij onder? Ja, moet hij onder. Dat kan je dus helemaal niet meer zien. Ze hebben blijkbaar toch. Het feit dat ze een Chinese eigenaar hebben. betekent toch dat er ook weer geld is voor dit soort ja. uitbreidingen. Nou, Mini nog eventjes. Wil naar tien modellen. Hè. Ze hebben er op dit moment zes. Ja. Ze willen naar tien uitvoeringen. willen een roodstadje, een grotere SUV-achtige. Een aantal ja, zijn er al. Hele familie. Echt een, uh, dat, dat wordt gewoon echt een groot merk. Meer dan 300.000 zijn er al van geproduceerd. Hè? Of ja, althans, jaarproductie. Ja, en een prachtig jaar achter de rug. We hebben, zijn wereldwijd uh, 26% gegroeid. In Nederland zelfs 32%. Dat, ja. Daar hoor je niet van met een automerk wat over 30% groeit. Ja. En dat was die Countryman. Countryman. Jouw favoriete auto, was. <lacht> Ik vind hem inderdaad ook, net als de X6, een, een statement Hij weet te veel van jou, man. Hij weet te veel van jou. Hij heeft, je hij heeft nodig zich mij veel te goed voorbereiden, man. Nee, ik vind, ik vind, ik vind dat de, de, de, de lange, hoe heet je ook weer? De, die uh, stad, hoe heet die nou ook weer? Ach, die mini... -bed. Countryman. De, toch? Oh, de Clubman. De clubman. Oh, de clubman. Die vind ik leuk. Dat is hartstikke leuk, altijd. De, club, de Countryman. Nee, niet. En ik heb laatst met die coupé gereden. De die hoor innertje. je later. Oh. Nee. Oké. Okay. Hey, nou, de, de, de, de, de Kai Zekler, de baas van, van ja. Mini in Duitsland, die, ja. uh, die heeft nog niet verteld wat er aankomt, maar er gaan zelfs geruchten, Jan over een sedan. Een sedan? De Mini sedan. Die is er wel eens geweest. Je weet meer dan ik. Ja, maar dat was dan dat een, was een eigen mini. bouw. Nee, nee, nee, nee. nee. De, de, de, de Oermini was een sedan, gaat toch even was, man. Er was ooit inderdaad een die moest En in die heette Wolseley Hornet. Ja, maar er was geen mini. Het was gewoon een mini. Dat was bijna, ja, ja. bijna zo'n Goodwood edition, zoals we net ja. van die mini hebben gebracht. Weet je, ja. die de de Rolls-Royce is een beetje afgemaakt, dus ja. een prachtige auto. Ja. Komt precies vijf naar Nederland. Ik heb hem gezien in die brandstore van precies. jullie aan het Leidseplein, ja. toch? Dat nou, is... zo zag die Wall Street er ook uit. Ja, dat was helemaal met hout en wordt alles op. En zo'n zo Rolls Royce Mini, hè, waar dus wat is gewoon een Mini waar een Rolls Royce uh, man naar gekeken heeft en zegt: doe maar wat leren, nou, doe nou, maar wat. Nee, doe nee. Dat is wel daar. En dat kost gewoon 55.000 euro of zoiets. Sowieso is toch Ja, maar dat is mag toch wel. Ja, natuurlijk mag. het. voor mij alles. Lelijke coupé 35, mag ik op. Nou, mag kosten mag dat makkelijk 55. Maar hey. ook dit is weer een oud idee. En dat is mooi van Mini. Ze doen op een handige manier aan retro styling. Want het hele verhaal over... Uh, je zit Mini zo is naar met slijmen dingen. nu. Nee. Dat is maar het gewoon is, omdat dit de baas naast je zit nu. Helemaal niet, dat die coupé is lelijk. Ja, het weet, die... <laughs> het weet Hij zegt <laughs> toch heel duidelijk. Ik <laughs> zeg toch wat ik denk. Dat mag toch ook. Ja. Nou, nee, de Rosalie Hornet. Ja, nee, hey, de Seat Ibiza, om maar even weer eventjes ook ook hey, aan we te tonen terug dat, we, dat, we, dat, we, dat we het ook ja. wel eens over normale auto's hebben. Overigens, die, die Rolls-Royce Mini, Mini Rolls-Royce, die moet in het testpark van BMW Nederland. Wil ik even een lans voorbreken? Nou, um, ik ken een autoblad wat er wat wil met die auto. Oké. Okay. Ja? Prima Autofisie. ik heb het uh, gehoord. <laughs> Heb je. <laughs> uh, de Seat Ibiza. Um, die auto, die, uh, daar hebben ze er veel van verkocht. Want het is ook weer zo'n zo'n zo A-bijtellingslabel uh, ding. Weet je, uh, dat wordt dan eh, wordt heel goedkoop aangeschaft. Uh, uh, zuinig. En dan plakken ze er een soortje uh, uh, chiptuning en dat soort dingen op. En de rijden is toch hard, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, die... Um, die proberen ze nu toch die verkoop op, op, op peil te houden. Dus de hele Ibiza-range, mm -hmm. teken des tijd, jongens. Vandaar dat ik hem noem. Ja. 600 euro in prijs De hele range. Er, zijn, er, er worden nu gewoon in die klasse prijsaanpassingen gedaan... om maar te kunnen blijven ja, ja, rammen. Het mot wel. Dat Tot slot, nu even voor dit ja. blokje. Uh, alvast een agendapunt ook voor jou, Bastiaan. 23 en 24 juni. Mm -hmm. ja. Het concours Delegance Paleis Het Loo. Toch wel even een hartstikke leuk evenement. Doen wij goed. Hè? Ja. Althans de organisatie doet ja. het goed. Maar wij Nederland. Blijft fantastisch klassiekers... Uh, uh, uh. Uh, een soort van, een soort van uh, kleine, korte races met klassieke auto's, noem maar op. Allemaal in de tuinen, althans het voortuin van het Paleis Het Lo. Echt waar. 23, 24 juni. Zet hem er nou maar in, luisteraar. Ja. U krijgt daar geen spijt van. We hebben hier even een mooie tweet van Peter 1974. Die zegt, ja, ach, als zelfs de ChristenUnie een rally rapper gebruikt in hun sportjes... kijk ik niet gek op van een Volvo-rapper. Hm. Dus tot zover je Volvo-rap. We moeten maar niet laten horen, denk We ik. We gaan stoppen met Twitter. Denk ik. Jammer. <racht> als dit soort mensen... Hè? We, gaan naar Jokies, we staan ja. wel in de Troscompost. dat scheelt dan weer. Dat Om, dan weer wel. Jackies, de elektrische plannen van BMW. Want zei, we zeiden het al heel kort, de i3 en de i8 komen over een paar weken in Nederland. Ja, eerste keer. Vertel, wat zijn dat voor auto's? Uh, het, zijn, het, is, uh, het nieuwe submerk BMW I staat voor uh, auto's voor de toekomst. Megacity is de grote trend, nieuwe materialen. Hmm. En uh, het, versch het veranderen van bezit naar gebruik. Nou, okay. uh, Dat zien we inderdaad wel met elektrische auto's. Uh, die hebben natuurlijk een kortere range. Dus het is wel handig om er toch nog een andere auto naast te staan hebben. Ja. En misschien is die inderdaad niet van jezelf. Dus we hebben ook concepten zo ingevoerd als bijvoorbeeld Drive Now. Waar je je auto met je iPhone... soort. Kan en de S kan zoeken ja, ja. en dan kan je meenemen. En dan, ja, dus echt, uh, over de dag. delen. kan je de gebruik afstemmen op, de auto afstemmen op je gebruik. Ja, want een elektrische auto gaat in ieder geval voor de eerste jaren een, een tweede of derde auto zijn. Dat is mm -hmm. gewoon zo. Ja. Je gaat hem vooral rondom thuis gebruiken. En die I3 en die I8, uh, die gaan we uh, daar dus de eerste keer tonen. En zoals gezegd, uh, 30 auto's mm -hmm. nog daarvoor. De active E is nog een stapje daarvoor. Ja. Prototypen uh, die we in Nederland uh, dit jaar laten rijden, die gaan we. Mm -hmm daar overhandigen. Precies. Maar die i3, wordt dat een soort 3-serie, maar dan vol elektrisch? Hoe nee, model, wat het is dat een heel nieuw model. Dat moet je je echt helemaal voorstellen, ja. heel toekomstig. Hij uh, wordt uit carbon fiber gebouwd. Mm -hmm. Waarom? Uh, om het hele gewicht van die extra accu's, die natuurlijk zwaar zijn... Ja. Uh, om dat weer een offset Composeren, te geven. Dat dus ontzettend modern. Het ja. is echt Formula One-technologie, ja. dus ontzettend licht... Hij is ook vrij groot. Het is een, een, een vijfzitter. Het is niet een klein autootje. Nee? Dat is een, ook een onderzoek, wat we uit onderzoek hebben geleerd. Hij hoeft niet klein te zijn. Mensen willen juist een beetje plaats in een auto. Dat is een van de redenen dat ze een auto zelf ook rijden. Ja. En hij ziet er heel futuristisch uit. Mm -hmm. Veel glas. Huh? Het is een moderne, fantastisch, moderne fantastische, design. Die, fantastische auto om te ja. zien. Ook fantastisch in de letterlijke zin. omdat het, het is, het, die, en Je kan wel zien dat daar... Ik zeg maar, als het toekomst aan het werk is, ja. als je het plaatje ziet. Dat zie je gelijk. En, ja. de, en de i8, wat wordt dat dan voor auto? Ja, de i8, dat uh, is een, uh, toneels, een toneelstuk, of hoe kan ik het noemen... een, een uitdrukking <laughs> van uh, echte BMW. Dat kunnen we niet laten. De proporties van onze oude M1, 1 meter hoog, 2 meter breed... ergens onder de 4 meter lang. Ook uh, four seats. Uh, dus hij is geschreven met uh, het briefing 444 onder 4 liter verbruik over 100 kilometer... Uh, onder vier seconden naar 100 uh, uh, kilometer per uur... en vier, vier inzittende... Zin, uh, uh, nou, en dat gaat deze auto doen. Echt een top-of-the-line sportauto. En een dat, icoon. Dat, Prachtig. Dat, is, blijft dat bij een studiemodel of gaat het echt... Nee, een die, ding, komt, dat die, echt die komt ook. Dus wanneer... wanneer alles komt, komt vanaf als... tweede kwartaal 2013. Dus zo, door het jaar 2013. Ja, ja, ja, dat ja, komt ja. allemaal in een jaartje of zo. En ondertussen blijven jullie met drie met, met turbo's aan het werk. En met efficient dynamics in de gewone Benzine Range. Dat blijft gewoon allemaal doorgaan. Dat gaat. We maken stappen op mm -hmm. elke front. Maar dit is echt voor een heel specifisch publiek waar wij denken, die willen het ook tot uitdruk brengen. Ja. Dat zij heel ecologisch rijden. Dus dit hebben zeg maar, het ook onder een ander merk gezet. Mm -hmm. De BMW-rijder. Die wordt bediend met uh, weer de volgende stappen in, in, in, in Efficient Dynamics. Zijn automatisch uh, die acht stap ja. de acht, acht, automaat. Ja. Die uh, weer eens een keer uh, zo'n 50 uh, kilogram CO2 over een jaar voor elke auto uh, bespaart. Hmm. Uh, dat is zo ongeveer 900 uh, euro in bijtelling per jaar. Ja, dat scheelt, ook dat ook scheelt weer, weer ja. een heleboel. Ja. Huh? Een heel kort ander vraagje, want dan gaan we naar de rijimpressie Bas. Um... Hessing is failliet gegaan. Mm -hmm. Lauman is daar ingestapt. Dus nu aan de A2 hebben we Lauman Exclusive Center. Deed, Hessing deed vroeger Rolls Royce. Rolls Royce is van BMW. Logische stap. Rolls Royce gaat, althans de distributie, naar BMW. Of via een grote BMW-dealer. Er zit er eentje naast Hessing. Toevallig ook in een tamelijk futuristisch pand. E nee, maar euh, zijn daar nog plannen op dat gebied? Uh, ik kan je er weinig over vertellen vandaag. Uh, oh, okay. we zijn, uh, ik, de kaarten worden duidelijk nieuw geschud. Ja? En uh, mijn collega's in uh, Goodwood, uh, die, daar, uh, die daar druk mee bezig zijn... dat allemaal nu te bekijken wat de beste situatie voor Nederland is... die hebben daar nog geen beslissing getroffen. Oh, oké. Okay. Ja. Okay, okay. Maar je zou het wel willen? Uh. Uh, ik, vind het, uh, uh, ik vind het belangrijk dat de Rolls-Royce klant naar de juiste plaats een... en de juiste dealer kan gaan in Nederland. Pakken. Dat wil je Hiernaar van Daar ja, gaat Jan-Kris de politiek in. De wens is ja. ja. Dankjewel Jan-Kris. Ja. Um, nee, ik, ik vraag het niet voor niks, omdat ik toch nee, maar... Elk tuurlijk, het zou een logisch heb. gevolg kunnen zijn. Tuurlijk. Ik heb zo'n idee ja. dat, dat Bentley, Bugatti, Lamborghini... wat alle drie van Volkswagen is. Dat blijft bij Laman exclusive car Ja, dat op. weet ik dus niet. Ja, ik, niet. Ik, kan me, ik kan me zo voorstellen dat dat misschien ook wel... Ja. Uh, um, richting POM gaat of iets dergelijks. Maar goed, we gaan rijden. We gaan rijden met ja. een... Bijzonder automobiel? Ja, een ML350. Een Mercedes Benz. Ja. Dames en heren, we zitten in een, in een mastodont van een auto. Daarom heet hij ook M. ML zelfs, mastodont lang. Uh, tenminste, laat ik het zomaar vertalen. De nieuwe Mercedes ML350. En die 350, u ziet er niet meer aan of het benzine of een benzine uh, of een gewone diesel is. Dat hoor je alleen nog een heel klein beetje, maar ook niet veel. Want deze ML heeft een bluetech motor. En alleen een Bluetech tech en het bijbehorende bordje hoor je dat dit een diesel is. 3,5 liter V6, ruim 300 pk en een koppel van 600 Newtonmeter. En dit is het Duitse antwoord op de Range Rover: en het rijdt fantastisch. Op asfalt rijdt het heerlijk. Het is een grote auto. Je zit lekker, en SUV's, u weet het, die kunnen al lang niet meer. Maar deze SUV. Ja, nou ja, we maken soms een uitzondering, hè? voor de goede orde. Deze kan het. En het leukste is dat deze niet alleen op asfalt buiten prettig rijdt... maar ook als je per ongeluk even zo de berm meeneemt, zoals nu. Dan merk je eigenlijk... Ja, je hoort wat herrie, maar... Ah, daar kwam de poep voorbij. Hij is nu echt vies. Het is een briljante auto. Eigenlijk is het speelgoed voor grote mannen... die in de buurt van een hoop groenten wonen. Want wat doet hij het goed. En hij heeft allerlei toeters en bellen, knopjes en dingetjes erop... om te zorgen dat hij het off-road lezen veraangenaamd. En waarom zou je, ik zou zeggen, kijk op de website... waarom zou je het asfalt nemen als je ook gewoon uh, door de blubber kan? Dat is namelijk veel en veel leuker en interessanter. Nou, dat hebben we zo even gedaan. En daarom is onze auto nu ook vies. Heel, heel vies. Maar twee keer sproeien, met de vier sproiertjes. En we zien in ieder geval weer hoe het er hier buiten uitziet. Ja, het is de meest comfortabele manier om een berg op te rijden. Hij heeft een sneeuwstand, een stand boedelbak trekken... een stand bergen nemen, op en naar beneden. Dus hij heeft ook een heel decent systeem... waarmee hij heel decent uh, bergen afkomt. Keurig netjes, zonder dat je iets hoeft te doen. Hij trekt zichzelf door het terrein en daarmee is het eigenlijk een Land Rover Defender met leren stoelen. Maar dan wel heel mooi. Mag ook wel, want deze 3,5 V6 diesel Blue Tech, die kost 80.000 euro in de basis. En als u een beetje aankleedt met alle toeters en bellen die wij erop hebben... ben je 112 kwijt. Maar het mooiste is, gewoon door de blubberijen kan die van 80 ook. En dat geeft dezelfde vlek op de buitenkant. En wie zijn de concurrenten? De voornoemde Range Rover... De BMW X5, kan je niet meer aankomen met je vrienden... tenzij je in grote hoeveelheden wit geest poeder handelt. Uh, of, en daar zijn ze weer, de Kia Sorentos van deze wereld. Kost de helft net zoveel ruimte, iets minder mooi afgewerkt. Maar ja, dit, dames en heren, blijft toch wel eerst stern af de M week, De ster op de klep. Laat zien dat je weet waar je het over hebt. Ja. Wat heb je er nou toch over? Nee, ik weet dat de kleine brandzen die wel een X5 hebben. Ik heb hem nu even verteld wat voor mensen daarin rijden. Dus dat hij dat niet moet doen. Ja. Net zoals ik. Rij je, je x Ik rijd best wel veel in een x doe jij een beetje wit poeder tegenwoordig. <laughs> ja. je met Kijk pas. Ik moet je zeggen dat ik toch in die klasse nog wel andere auto's weet die daar meer bij passen. Oh ja zeker. En en dan, dan ging je weer over platte kevers. Hè? Nee. Oh. nee, in die klasse. Dus hoog oh, in die en, klas en uh, hoog. Ja, wat dan wat dan, wat dan, wat dan, wat dan, wat dan? Het maakt niet uit. Maar, hey, maar zo'n X5 vind ik nog wel een redelijk bescheiden auto. Nee, maar dat auto. de X6, X6? Heb ik het en ja, ik dat wordt een, een twijfelgeval, dat wordt een twijfelgeval. Ja. Dat word een twijfelgeval. Ja. Hey, we dus gaan overigens even... hier, Henk Vrucht, die, die, die, die, die, die tweet dat ja. hij als eerste auto een elektrische heeft. Dan rijdt hij 20.000 kilometer per jaar mee. Dat het dus helemaal niet een tweede of derde auto maar Als je niet veel rijdt, dan is elektrisch eigenlijk een heel goed alternatief Als je bij de plantsoenendienst zit, dan? ben je prima bediend. Maar rijdt Henk dan ook met een 4-4-4 Dat schrijft hij er niet bij. 4 zit plaats. Jeetje, dat zou wel fijn zijn. Ja, want we moeten naar de 3-serie. Die komt er overal. Druk gebilboord. Eigenlijk het meest verkochte type volgens mij. Maar dat wou ik al zeggen. Ze krijgen dus nog een nieuwe 3-serie. Wat volgens mij het best verkochte model is van BMW. En desondanks hebben jullie afgelopen jaar al een recordjaar gedraaid. Hoe... Wat, wat heeft BMW dat andere merken niet hebben? Want normaal zou je denken, als je best de model een run-out heeft... dan heeft dat ook zijn weerslag op je nou, cijfers. Ik, ik denk dat de grote invloed was, uh, was Efficient Dynamics. Dat waren de goede motoren met, uh, in een land zoals hier, maar ja, ook door dat... de hele wereld. Kijk, dan is het gewoon een goede combinatie, toch, toch tussen een beetje rationaliteit en leuk. Nou, ja, en plus, dat, plus, dat werkt goed. Een, een mooie 20% bijtelling waar je ja, in komt. Bedoeld, he? ja. We dat hebben is de, graf, de, ik de is vorig jaar ook in de touring, ja. en die is het hele jaar nog doorgelopen ja. in 20% bijtelling, de 320 ja. d touring. En die, dat soort auto's doen we prima. Dus we hebben een recordje achter de 1 serie. De nieuwe één series, nee, 1 -series, 1 -series, 1 -series prachtig. Alle modellen in de 20% bijtelling. Uh, hele leuke nieuwe benzine-turbo-motoren, die trouwens nu ook in de 3-series komen. Dus uh, de 320IA ja. ook in de 20% bijtelling. Ja, maar Eerste dat een kleinere motoren. Benzine motor. motoren, niet meer zo. Eerste benzine-motor uh, met, met 20% bijtelling. Dat is een, uh, ik zou zeggen, die is niet kleiner, maar je hebt wel gelijk. De 328 is nu ook een 4 turbo Ja. Dat was altijd een zescilinder voor ja, ons. Ja. Hij rijdt heerlijk. We zijn er net in Faro mee gereden. Dat gaat zo hard. Ah. En hij heeft natuurlijk een hele mooie... Hij, hij, weegt, hij weegt minder. Hè? Hmm. Dus op de track is het echt een droom. Om te zijn rijden. ogen gaan glimmen nu. Dat oh. ziet u niet thuis. Maar dat is het. het is, nou, mag je houdt ik, van hard rijden. Ik, hè, maar, maar, maar, Bas, mag ik houd van, ik daar iets over van zeggen? <laughs> rijden. Dat kan die auto <laughs> okay. echt goed. Bas, mag ik daar iets over zeggen? Ja. Ik ken alle importeurs. Ik ken alle bazen van importeurs. Maar er zijn er maar een paar die inderdaad, als ze over hun product praten... En daar bovendien nog veel van af mm -hmm. dat die een soort van gevoels-emotie ja. aan de dag leggen. Wij houden en daar is Jan maar Je hebt ook een klassieke BMW. Die heb ik nog steeds. Ja, dat is heel goed. Ja, dat is ook een Mijn oude 73-2002. Heerlijk. Ja. Schitterend. Ja. Een automaatje. Ja, nou, met de originele stickers je weet het, nog op de, de achteraan. Ja, het is mooi, het is mardingetje. Ja. Ja, Heel goed, dat, is, dat zit dus wat dat betreft allemaal goed. Uh, ja. Carlo, we hebben nog 2 minuten 43 en jij zit op hete kolen. Nee, nu. ik zit helemaal niet op hete kolen. Helemaal niet. Oh, maar ik, ik... ik ga gewoon mijn grote gelijk halen. Wat? Want? Omdat jij me nu al een week of 19, ja. althans in dit leven bij de tros. Ja. Uh, dus enorm probeert te pakken, volkomen, ja. volkomen uh, uh, effectloos. Niets. Maar toch, ja. over het feit dat ik Volvo rijd. Mm -hmm. Nou ja, ach, dat kan je ook niet willen doen. Nee, zeg. <laughs> precies. En dan heb ik het weer over platte kevers. En, ja, dat, en, zo, ja. en zo gaat dat maar ja. door. Ja, dat maar bij. ik weet natuurlijk dat jij in je hart ook heel graag Volvo zou rijden. En ik ga jou nu iets laten horen, want we hebben het gevonden. Jorn is gaan zoeken in de computers en hij heeft het gevonden. Als je dit hoort, mm -hmm. dan ren jij op deze zaterdag ja. naar een dealer om jouzelf een Volvo aan te schaffen. Gooi hem erin. je dit nou ook Hij je is, te... goed, Hij het is... is goed hè. Hij is... is goed hè. Het is... het is gewoon een hartstikke hip merk het is... man. Tutte rap is dit. Volvo. Mijn Volvo. Daar ja. kan je toch niet mee hè? Ja. Jawel. Als je bij de tros zit wel. Ja, nou, jij ja. hebt ook en waarom heb jij die Kizashi-folder daar trouwens de ja, hele nou, tijd voor je liggen? Dit is mooi, hè. Wij gaan binnenkort rijden met de Suzuki... Suzuki... <laughs> Suzuki, <laughs> Suzuki <laughs> ja, het is moeilijk, hoor. Suzuki Kizashi. Kizashi. Dus jij vindt dat mooi en dan zit je, je vol af te katten. Dit, Bas, Carlo, Bas, is Bas, het wordt tijd dat jij een, een weekje rust Nederland, krijgt. Weet je wat knap is? Dit, is de meest, dit wordt de meest ongewilde auto van heel Nederland. Want? Het is niks... Oh, het is een kloon En er zit niet eens een navigatiesysteem aan boord. Gaan we het volgende week of de week daarna uitgebreid over hebben? De suzuki -Yash -Yash -Yash Maar het is bij jou belangrijk dat het, het navigatiesysteem. Als een... Want jij, jij, jij raakt al weg in je eigen achtertuin. Kom nog weg weg. Wij gaan, bedankt, het zit erop. Oh. We gaan jan Christian Koenders ontzettend bedanken voor zijn komst. Leuk jullie weer te zien hier. 11 februari komt die nieuwe drie. En uh, wanneer gaat het project in Rotterdam van start? Op donderdag. Aanstaande donderdag. Aanstaande ja, donderdag. Precies. Komt de grote baas. De twee aantal meneer Rijthover in uh, uh, Rotterdam met elektrische auto. Pan in de Week. En Bas, Hoi. wij gaan de Tros Kompas lezen. Dat dacht ik. En volgende Dag week is er een nieuwe Tros Autoshow Radio 1. Tot die tijd kunt u terug op Twitter @TrosAutoShow, op Facebook en natuurlijk op onze site www.tros.nl slash autoshow, waarop u de uitzending altijd kunt terugluisteren. Dat is heel prettig. Vragen en opmerkingen, die kunt u naar autoshow.tros.nl. Twitter tros.nl. Twitteren moet u gewoon doen. Dat weet u. Twitter @TrosAutoShow Tros Autoshow. En eh, straks gaan de collega's van Opium hier verder. Nu is het NOS Journaal met Christian Bonenbakker. Tot volgende week. De volgende week. Radio 1, het NOS-journaal De Arabische Liga heeft de waarnemersmissie in Syrië met onmiddellijke ingang stilgelegd Reden is het aanhoudende geweld, zegt de Liga Gisteren vielen weer tientallen doden bij protesten tegen president Assad Waaronder voor het eerst ook in Aleppo, de tweede stad van het land De waarnemers blijven nog wel in Syrië, maar leggen hun werk neer Justitie stelt voortaan altijd vervolging in bij een valse aangifte van een zedemisdrijf. Volgens justitie kosten valse aanmeldingen nu veel tijd en geld... en is zo'n aangifte bovendien erg belastend voor degene die beschuldigd wordt. Het doen van een valse aangifte is al strafbaar... maar tot nu toe bracht het OM zo'n zaak bijna nooit voor de rechter. Duikers hebben in het wrak van de Costa Concordia het lichaam van een vrouw gevonden. Het dodental komt ermee op 17. Er worden nog 15 mensen vermist. Bergingsbedrijf Smit wilde vandaag beginnen met het wegpompen van olie uit het schip. Maar dat is uitgesteld vanwege de Ruwe Zee. En vanmiddag gaat het eerste deel van de A2-tunnel bij Utrecht open. Rond 4 uur kunnen de eerste auto's erdoor, zegt Rijkswaterstaat. Het gaat voorlopig om twee rijstroken richting Den Bosch. De opening van de Leidse Rijntunnel liet anderhalf jaar op zich wachten... vanwege zorgen over de veiligheid. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag Opium Live vanuit Carré in Amsterdam. Heel fijn dat u luistert naar Radio 1. U mag ook langskomen hoor. We zitten hier uh, tot uh, half vijf vanmiddag. En wat hebben we voor u in de aanbieding? Uh, Joke Hermsen die komt over haar nieuwe roman Blindgangers vertellen boek met hele herkenbare thema's voor mensen met een uh, goed of slecht nahuwelijk... en met kwakkelende relaties. Piet Mierijns komt langs. Hij is de presentator van Cent Amour. De liefdevolle literaire tour die uh, weer van start gaat. We hebben de virtuele vitrine met dichter Ingmar Heidsen. Zijn nieuwe bundel is leuk voor mens en dier. Op een gegeven moment valt je gewoon wat in en dat werk je dan uit. En het enige wat ik terugvind in, in mijn huidige bundel... is dat ik blijkbaar nogal vaak in een hond wou veranderen. Er komen best veel gedichten over honden in voor. Ik heb geen enkele reden waarom dat nou zo is. Straks meer daarover. Leo Blokhuis komt ook langs. Hij maakte een voorstelling over The Band. The Band weet u wel, hij komt erover praten. Zonder band, maar dat is niet erg. We hebben toch al live muziek van Marcel de Groot en Beatrice van der Poel. Voor de verder gaan. En straks Leopold Witte en Geert Lageveen over Breaking the News. De voorstelling van Orkater over de machinaties van de media. Speciaal welkom aan de leden van de Opium Boekenclub. Volgende week gaan ze hier aan tafel voor het eerste een boek bespreken. Gaan ze voor zichzelf applaudisseren? Nou, wat lekker me zo. Oh, dat dacht ik even. Uh, vorige, volgende week bespreken ze hier Bonita, even nieuw van Peter Buwalda. En vandaag hoeven ze nog even niks te doen. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Mailadres is opiummetafro.nl En twitteren kan ook. Dat uh, kan naar uh, het uh, hekje opiumafro of uh, opium... Nee, uh, Hans Opium. Ook met een hekje ervoor. Wat is allemaal gebeurd deze week in het nieuws eigenlijk? Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Om uit de financiële problemen te komen moet het Groningen Museum zijn depotgebouw verkopen. Hopelijk kan daar 3 miljoen euro mee worden opgehaald om de schuld van ruim 4 miljoen af te lossen. Na de verkoop zou het museum het depot kunnen terughuren al door zo'n onderzoeksbureau. Met welk geld is nog niet helemaal duidelijk. Uit een, dit week uit een deze week uitgelekt rapport blijkt dat het de afgelopen jaren nogal een puinhoop is geweest bij de instelling. Deze verslaggever van RTV Noord somt op. Er was een gebrek aan feitelijke besluitvorming bijvoorbeeld. Er staat uh, het ontbreken van opvoeren van acties. Ofwel, ja, er gebeurde eigenlijk niks. Er was een gebrek aan communicatie naar de organisatie. En uiteindelijk verhouden er gewoon bijna niet en Die vieden er voornamelijk uit uh, ja, en spraken ze elkaar nauwelijks meer. Dat is niet het enige. Het beste nieuwsbeleid Er was nauwelijks verantwoording van de afdelingshoofde naar de directie. Dat is net ook haar. En niemand wist eigenlijk wie welke financiële verplichtingen aanging. Alle bronsdieven die nu luisteren moeten goed opletten. Waren Simon Carmichot en zijn vrouw nog makkelijk weg te halen uit het plaatsje de stegen, het zal steeds lastiger worden voor jullie. Bronsgieter Bert Binder uit Haarlem heeft een uitvinding gedaan die beelden slijptolproef maakt. Ja, er wordt uh, roestuij staal aangebracht in het beeld. Uh, en daar overheen, uh, over die roestuij staal staf, daar komt een uh, rolpijp te zitten. En die pijp begint mee te draaien met de slijpschijf, dus dan gaat hij niet door. Zo simpel is het? Ja, maar je moet er wel opkomen. Ter afschrikking, welke beelden zijn reeds beveiligd? Uh, dat mag ik niet vertellen. Oh. Nee, nee, dat klopt ja. Dat blijft tussen de gemeente en, uh, en mij in. Waarom? Nou, dat is om de dieven op een waalsoort te brengen. En laat ik het zo zeggen, degenen die wat willen doen, die kunnen dan uh, niet weten of er een gps-systeem zit. ...of dat er een uh, roestvast talen in zit. En degene die wel een beeld probeert om te zagen op dat moment... ...of van zijn sokken probeert te trekken... Ja, ...die uh, uh, heeft binnen een aantal minuten een, uh, een beveiligingsbedrijf op zijn nek zitten. De Vlaamse dichter Jan Lauwerijs heeft de VSB Poëzieprijs gewonnen. Dat is dé prijs voor Nederlandstalige poëzie. Zijn bundel Hemelsblauw combineert wetenschap en poëzie... ...op een geslaagde wijze, vindt de jury... Naast dichter is Lauwerijns ook neurowetenschapper en publiceerde onder meer in het Japans. Hij kreeg 25.000 euro aan prijzengeld. Eerder deze week verdiende saxofonist Jury Honing 12.500 euro met de VP Rowboy Edgar prijs. Hoe lang hij nog doorgaat met het spelen van jazz is overigens maar de vraag. Zo zei hij een maand geleden in Opium. Ik heb met mezelf afgesproken dat als hij het noorden mee ophoudt, dan hou ik er ook mee op. Ik word heel zagreinig als ik me zou bezig moeten houden met gear. Zeg maar, met spullen. En dat dan weer inspelen. En dan uitzoeken wat je wel en wat je niet moet hebben. Uh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben nooit geswitcht van materiaal en setup. Dus, uh... Maar de verwachting is dat hij nog wel een tijdje doet hoor. Kunst in ruilvol gezondheidszorg, dat biedt het Lincoln de Ziekenhuis in New York aan. Arme kunstenaars die geen ziektekostenverzekering kunnen betalen... kunnen optreden of schilderen met patiënten en dan naar de dokter of tandarts gaan. Er zijn heel veel artiesten zonder verzekering in de Verenigde Staten. Gemiddeld verdienen ze maar 1500 dollar per maand... terwijl een ziektekostenverzekering al snel honderden dollars per maand kan kosten. Begin februari komt er een jazzalbum uit van Paul McCartney. De ex Beatle heeft lang getwijfeld of hij het wel moest doen. Want ja, echt origineel is een jazzalbum natuurlijk niet. Het problem for me is, everybody's doing it. Rod Stewart was doing his American songbook stuff. Then he was doing another and another another. Robbie Williams was doing one. I just thought, I can't do that. Because it's going to look. And in fact, this album nog still made. Look like oh here he goes is another person doing the Great American Songbook. De album is gevuld met McCartney's favoriete Amerikaanse jazz classics, aangevuld met twee eigen composities. Eén daarvan heet My Valentine en hier is een voorproefje. I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared. A love so fine. My Valentine, My Valentine. niet My Funny Valentine, maar My Valentine. Dus op het nieuwe jazzalbum van Paul McCartney. We kunnen niet wachten. Overigens de gitar gitarist die u mee hoorde pingelen, dat was Eric Clapton. Niet eerst eerste de beste. Ik las overigens ook nog in de krant dat uh, McCartney ook nog muziek voor een game gaat maken. Die wil ook de jongste generatie toch vooral bereiken met zijn muziek. Mooi is dat. Het Haagse Residentieorkest heeft deze week een opmerkelijk podium... namelijk de Bijenkorf in Den Haag. Zo wordt op de lingerieafdeling romantisch werk gespeeld... en bij de kinderkleding worden verhalen opgeluisterd met muziek. En ook doet het orkest zijn kaartjes in de aanbieding. Gisteravond was er Schubert en Beethoven op het bordes... en opium was erbij. Meneer, u blijft niet stilstaan bij de muziek, u vindt het niks? Ik vind het prachtig, maar ik heb niet zoveel tijd... Gaat u wel eens naar het residentieorkest? Nee. Waarom niet? Het is te duur. Maar ze hebben nu wel een aanbieding op de kaartjes? Ja. Gaat 10 euro af? Gaat er 10 euro af? En dan kost het ongeveer 20 euro? Per persoon. Daar wil ik nog even over nadenken. Nog te duur? Ja, mij wel. Wat zegt u? Grandioos, hè? Ja? tractatie, hè? Ja, ik ga iedere dag, natuurlijk. Wat zegt u? Ik kom iedere dag. <laughs> u komt iedere dag naar ja. de Bijkorf terwijl het ja. residentieorkestje speelt? Ja. gisteren ook, maar de eerste dag heb ik gemist, hè. U komt helemaal niet om te winkelen, u komt alleen om te luisteren. Ook winkelen, maar je opbast dat je niet te veel koopt. Wat staat er morgen op het programma? Trombonenconcert. voor beide. Hoe laat moeten we er zijn dan? 12 en twee uur. Nou, het zit erop. Uh, ja. U speelt de viool in het strijkkortet. Ja, ja. Hoe is het nu om in een winkel te spelen? Nou, het is gek, maar het is echt gaaf. We hebben ook gelukkig goede akoestiek. Uh, je kan het denk ik ook best ver horen. Dat is ook belangrijk. Dat, dat verdwijnt niet, dat verdwaalt niet. Dus... Maar er lopen wel heel veel mensen ook gewoon maar door. Nou, dat, dat valt ons niet zo op. Maar wij kijken wel naar die mensen die luisteren. En daar zijn we heel blij mee. En die anderen horen het toch ook. Daar er wordt wij... ook uh, door het orkest op de... De lingerieafdeling gespeeld? Ja, ja dat, zijn, uh, dat hoefden wij niet te doen. Maar gelukkig niet. Ik begreep dat zij gewoon in kantje kleding optreden. En, nou ja, uh, ja, ja, Hoe is het als muzikus om na al die jaren intensief oefenen en trainen en weer oefenen en nog meer instuderen, om dan op een lingerieafdeling in een bijenkorf te staan? Nou, als het maar de uitzondering blijft, zou ik zeggen. Het is gewoon een manier om publiek te trekken. En dat is in deze tijden zo belangrijk. En daar gaan we best ver voor. Maar het is ook, uh, wij moeten ook naar de mensen toe komen. En dat is denk ik, dat, dat, daar heb je heel veel verschillende manieren en dat is er één van. Waarom is het zo belangrijk dat jullie naar de mensen toe komen? Ja, omdat zij. Uh, Niet naar jullie komen. Nou, ze hebben zoveel keuze tegenwoordig. Het is dus niet alleen dat, dat mensen dat niet meer willen horen. Ik denk, er zijn, ja, we hebben altijd de ervaring dat die mensen het nog steeds willen horen. Klassieke muziek. En nog steeds van houden. Alleen de keuze is groter geworden. Ze gaan ook uh, vaker naar bioscoop of iets heel anders. Ja, ja dus als... Uh... Als de berg niet naar Mohammed gaat, dan uh, gaat Mohammed wel naar de berg... in het kader van het residentieorkest. Dan ben thuis benieuwd wat ze op de drie dwaze dagen zullen gaan spelen binnenkort. Um, dan, van het ene orkest vliegen wij naar de andere, van Den Haag naar uh, Gelderland. De, wat gebeurt er als je de helft van je subsidie moet inleveren... en toch beweert dat het publiek daar hoegenaamd niets van gaat merken? Ja, dat belooft namelijk het Gelders Orkest. Het symfonieorkest verliest vanaf volgend jaar... bijna de helft van zijn 6 miljoen euro aan subsidie. En toch blijft het, aan het aantal concerten en maatschappelijke activiteiten gelijk. Dus dan ja. vraagt dringt zich dan natuurlijk wel op... Van, was al die subsidie al die jaren wel nodig? Dat vraag ik aan uh, George Wiegel. Hij is van het Gelders Orkest. Meneer Wiegel, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het zo makkelijk af zonder dat belastinggeld? Nee hoor. Uh, het kan wel. Mm -hmm. Dat is wat wij zeggen. Dat het makkelijk is, dat hebben wij nooit gezegd. Uh, wat daarvoor nodig is ook, is dat we mensen andere dienstverbanden gaan geven... en dat wij onze manier van werken heel erg gaan veranderen. Dat betekent mensen uit vaste dienst, die worden freelance en dergelijke. Kortlopende contracten. Ja, we gaan met minder arbeidstijd uh, ongeveer net zoveel produceren. Dus dat is een efficiëntieslag. Mm -hmm. Dat betekent dat we minder unieke programma's maken als dat we altijd konden doen. Ja, u gaat dus meer het ga concept... geëikte repertoire spelen eigenlijk? of? Nee, we gaan, als we een programma ingestudeerd hebben... gaan we dat vaker spelen... Nee. en niet zo snel weer een nieuw programma instuderen. Ja. Is dat toch wel uitdagend ja. voor de muzici? Ja, dat hopen wij wel. Ja. En het is ook niet zo dat wij zeggen... dat we met de helft van het geld hetzelfde kunnen blijven doen. Wij kunnen met de helft van de subsidie... en door het bedrijf te veranderen... en veel meer geld zelf te gaan verdienen... kunnen we dan wel hetzelfde weer blijven doen. Mm -hmm. Dus er zitten wel voorwaarden aan. Ja. Ja, en, en, en tegelijkertijd probeert u natuurlijk ook... want dat is een beetje de opdracht van, van deze regering... Hè, om zoveel mogelijk geld uit de markt te halen. Gaat, ja. u, gaat u bedrijfsleven leven benaderen bijvoorbeeld? Ja, doen we al. Ja? Uh, heeft u al met dus de Bijenkorf wel... in Arnhem gesproken of nog niet? Nee, nee. Maar het kan wel. Want ja. Ik denk dat wat, uh, wat de missie van het presidentse vertellen een waarheid is... Uh, klassieke muziek uh, moet voor zijn positie vechten in de vrije tijdsindustrie en uh -huh. in de vrije tijdsmarkt. En daar moet je af en toe onorthodoxe dingen niet schuwen. Uh, wij staan wel op het standpunt dat klassieke muziek nog altijd het allerbeste klinkt in de concertzaal. Ja. Dus het, het is een missie van opzoeken en mensen ook verleiden daar te komen waar je er maximaal van kan genieten. Ja. Wordt u niet ondertussen on, on, ontzettend moe van van het gedoe? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik vind, uh, het maakt het spannend. En wat je daarvoor doen moet... Hè, dus je moet niet alleen naar het bedrijfsleven... je moet vooral en primair naar je publiek. Mm -hmm. En uh, dus de kennis van je eigen publiek... gesprekken met je publiek... met klantenpanels van je publiek. Wat wil het publiek? Wie zijn ze eigenlijk? Ja. Waarom komen ze? En ook geld van je publiek. Want neem nou het concertgebouw... Uh, wat uh, uh, erin geslaagd is om bijna 6 miljoen op te halen... door aandelen uit te geven. Is dat iets waar u ook uh, naar... Uh... En ik vind het bijzonder, bijzonder inspirerend, dat soort ideeën. Ja. En denk ik, het is dat. Maar het is ook mensen uitleggen dat de waarde van een kaartje... door de subsidie altijd uh, niet de reële waarde was. Hmm. En dat je daar dus iets anders voor kan vragen. Nou, we hebben met het Gelders Orkest de btw-verhoging doorbelast. We hebben gezegd, wij moeten meer geld gaan verdienen. Dus we hebben een prijsverhoging doorgevoerd. Ja. En ik heb in 2011 toch 35.000 meer bezoekers getrokken. Kijk, dus dat, dat kan. Dat kan. Nou, ik wens u veel, heel veel succes mee. Want het, uh, het, het vergt een hoop extra energie, lijkt mij zo. Absoluut. Ja. Het, gaat, het wordt heel hard werken. Ja, en uh, wat, overigens, wat vinden de muzici ervan? Want dat, dat heb ik u nog niet van u gehoord. Uh, om ja, steeds de dezelfde stukken te moeten spelen. Ja, de muzici vinden met name vooral dat ze straks geen volledige baan meer hebben. Mm -hmm. uh, dat vinden ze een, een buitengewoon naar iets natuurlijk. Hè. Ten eerste hun inkomen. Ten tweede speelt men het liefst van alles. Ja. En het vooruitzicht dat je een fantastisch orkest overeind kan houden... vindt ze allemaal geweldig. Dat doen ze volledig aan mee. Maar dat ze op termijn dus minder vaak spelen... Hè, want per, per Saldo gaan zij minder uren spelen. Ja. Daar kijken ze niet met genoegen nee. naar. uit, Want het liefste van alles spelen ze de ja. hele dag continu. En daar is een orkest ook voor bedoeld. Zo is daar het. is een orkest ook voor bedoeld. die dus proberen ik... dat langs ik... de commerciële weg weer terug te bouwen. Laten we hopen dat het gaat lukken. Dank u wel, Jos Wiegel, directeur van het Gelders Orkest.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 Ja, je kan erop wachten dat uh, als je een voorstelling maakt over de media... dat je dan zelf ook binnen de kortste keer overal moet uh, opdraven. Uh, theatermakers Geert Lagenveen en Leopold Witte van gezelschap Orkater... die doken maandenlang achter de schermen van nieuwsredacties... en maakten de voorstelling Breaking the News van hun ervaringen. En nu zijn ze min of meer zelf het onderwerp van een media-hype geworden. Leopold, toch? Eh... Uh... Nou, ja... Want dat zijn uw woorden. Ja, ja. Het zegt oh, zo. dit heb je ook gereageerd. Ja, ja. Ja, er, er zit een hoop uh, mediatraining in onze voorstelling. Ja. Uh, Leopold speelt een... Uh, een fractieleider van de verzonnen Partij van de Zorg... die niet uh, uit zijn woorden komt, zoals hij nu ook een beetje staat te haken. Ja, maar je bent een beetje zijn te vullen. Ja, ja, ja. ja, interview is geen gesprek, hè, dat hebben we geleerd. Nee, nee interview is vooral... Die het is een om via uh, Soundbite je doelgroep te bereiken. Dus ja, het maakt in, niet uit wat ik je vraag. In je ons is geval gegeven gegeven toch, zijn dat de toekomstige uh, onze, onze, onze mensen die naar onze voorstelling komen... Dus, dus eigenlijk woordens. hoef ik geen vraag te stellen. Die... Nee, als je ons een beetje laat praten, dan, dan zou het heel goed gaan. <lacht> Misschien dan, dan... moet je nu dan even weer het woord geven aan Leopold. Leopold? Nee, ik vind het niet ja. ontzettend goed. Doe het. Geert, ga verder. Ja, ja. Ja. Maar goed, de voorstelling, ja. Geert, hoe, hoe reageren de mensen op de voorstelling? Ja, ik ga een kopje koffie ja, ja, houden. Ja, nee, ik sta hier natuurlijk reclame te maken, dus ik ben ja. niet helemaal uh, objectief. Maar dat de mensen uitzinnig enthousiast zijn, kan ik dan toch wel weer objectief uh, zeggen. Nee, we hebben PR gehad gisteren en euh, nou, we wachten nu de recensies af. Maar het was een hele fijne avond. Ik weet dat... we um, Sorry, ik verslik me helemaal van deze nou, we gaan even overval. Door. Lieve mensen, ja, Hans Smit heeft even een uh, kuch uh, Dus wij gaan Hans, jij hebt de voorstelling toch zelf ook gezien? Ik heb de voorstelling zelf dat ook, ik ook vond gezien. Je? Ik vond het uh, zeer interessant om uh, de, de, de, jullie ervaringen te zien. Ik vond het uitermate boeiend. Ik vind, herkende heel veel, onder andere zo'n vergadering van... Ja, uh, maar wie zitten we daar tegenover? Dus je nodig de gast uit en vervolgens, ja, dat is leuk, maar werkt met, met die combinatie van twee gasten, bijvoorbeeld. Iets anders, is het al over publieks, publieksreacties. Nee. Reacties, ja. Ja. ja, dit werkt goed, hè, jullie <lacht> twee <lacht> zo. Ja. Ja, het lijkt alsof jullie op, op, jullie op elkaar zijn ingespeeld. Ja. Ik had er nog iemand tegenover willen zitten, maar ik dacht, nou, hoeft ook. Ja, ja, we, ja, we ook niet. Ja. Nee. Ik heb wat uh, publieksreacties uh, uh, uh, verzameld op die... Uh, daar zijn op, we dat niet was, op voorbereid. Daar zijn we niet voorbereid. Nee, maar dat, dat zijn, volgens mij zijn dat ook dingen die u geleerd hebben ja. al die maanden. Dat ja. je ja. gasten ja. af en toe moet overvallen met wat Nou, Het was geweldig. Een hele strakke voorstelling. Ontzettend mooie eenheid tussen muziek en spel... en alles wat gebeurde. Ik vond het uh, ontzettend leuk. Echt, echt Zo'n opblazen van, van de nep dat het geweldig, uh, geweldig geklucht werd. Ik vond die dokter ook enig. Dus dokter Veldkamp of zo, hoe heette ja, die ook? Jij ja, ja, met ja. Veldkamp, ja, ja, ja. Ik heb enorm genoten. Een prachtige persiflage. Nou, nee, vraag Veldkamp. maar een ander. Ik kom zelf uit de journalistiek. Het is de uitvergrote van toch wel de tendensie aan uh, deze kant op gaat. Het uh, kwam vreselijk heel erg dicht bij de werkelijkheid. Ik denk dat het is, het is natuurlijk aangezet, maar daardoor uh, wordt het niet minder waar. Het is natuurlijk een uh, absolute karikatuur. <laughs> Zo erg is het misschien ook weer niet. Maar ik vond het echt heel erg leuk uh, elementen uitgelicht. Ja. Ik vind het een aanrader uh, om journalisten voor journalisten om naartoe te gaan. Om, uh, het, uh, je kan eens in de spiegel kijken over wat we allemaal aan het doen zijn. Absoluut. Ja, ik zou iedereen aanraden om hier naartoe te gaan. Dus de, de, de achterkant te zien en de, de gekkigheid ervan. Ja, het is ja. een hele leuke voorstelling. Ja, in het kader van uh, manipulatie hebben wij de quotes iets versneld, hoor ik nu. Dat is zo ja. een, gewoon, Alleen de positieve eruit gaat hoor. Ja, ook dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar nou, hadden we weinig, er waren heel weinig negatieven. Eh, ja. Iemand noemde uh, uh, meneer Veldkamp, dokter Veldkamp. Want jij speelt inderdaad een arts. Die een die een partij voor de zorg heeft opgericht. Ja, ja, ja dan zou je zeggen, dat heeft direct niet direct veel met de media te maken, maar toch wel. Nou, deze man komt... Uh, ik neem het gewoon meteen ja. ja over. Ja, ja. De, deze, deze man heeft een enorme inzicht. Hij is gynaecoloog geweest. En hij weet veel van de zorg af. En de, de zorg is dramatisch, dat weten we allemaal. Uh, maar hij komt niet over in de media. Zodra er een camera op hem gericht wordt, dan wordt hij rood. Gaat hij hakkelen. Gaat hij de hele tijd het woordje subversievelijk zeggen. En niemand weet wat subversievelijk betekent. zelf ook niet. Dus hij heeft voortdurend een team om zich heen wat hem spint, zoals dat heet. Spindokters, spin doctors, spin -doctors, ja. uh, communicatiedeskundigen en die worden worden totaal wanhopig van deze man. Want het lukt maar niet. En ik krijgt zelfs zangles. Het, het, gaat, het gaat een hele gekke kant op. En nou, op een gegeven moment, is dat niet, want het gebeurt in de werkelijkheid ja, ook, ja. ja, dat blijkt dan ook weer. En op een gegeven moment ontbolstert hij... als je in, een, in een, het programma wat wij verzonnen hebben, Nieuws van de Dag geconfronteerd wordt met wie zetten we er tegenover. De jonge Bradley, een man die zit al 14 jaar vast... in een ketting, is heel erg agressief. Scoop van de redactie, hè? En dokter Veldkamp maakt hem los in de mm -hmm. uitzending... en het hele land twittert zich een versuffing. En ja. we houden nog maandenlang dit uh, hoog in het nieuws. Dat is een hype. Ja. Hype is wel iets waar we heel erg naar gekeken hebben. Ook. Ja, ja. Jij speelt aan de andere kant. Jij speelt, hier een... een uh... Een presentator van zo'n programma die op een gegeven moment uh, uh, ja, aan de kant wordt gezet. Omdat hij niet meer scoort of hij wordt oud of hij is te grijs inmiddels. Uh, ja. en, en wordt vervangen door een wat jonger blond exemplaar. Ja, wat dat is misschien wel leuk als ik daar antwoord op ga. Ja, dat ja. lijkt me ook. Dat was ook mijn idee. Ja, maar ja, Ge had... Geert doet dat ontzettend leuk namelijk. En dat is voor hem lastig om te zeggen. <laughs> ja, hij speelt een Ankerman die, voor, die op, op, nou, nou, te grijs is en te intelligent is. Ja. Uh, dus hij, hij wordt eruit gezet voor de kijkcijfers. En hij uh, komt uiteindelijk in de... Uh, hoe heet dat ook weer? Ik zeg het zelf. Mijn eigen Lobbyistiek, consultancy. Uh, ja, consultancy terecht. Dus ja. hij gaat bij de Partij van de Zorg, bij die veldkamp... gaat hij uh, uh, adviezen geven voor de media. En uiteindelijk komt hij weer in een volgend rondje komt hij weer als deskundige aan tafel te zitten in, het voor, in zijn voormalig programma. En dat is natuurlijk ook iets wat we veel gezien hebben... dat alle mensen van stoel wisselen, maar in hetzelfde circuit werkzaam blijven. Ja. Eén ene keer als politicus, dan weer als adviseur, ja. dan weer als... Wat ik mij overigens afvroeg, nu, nu jullie zo uh, elkaar aanvullen... Uh, is deze, deze verdeling, die rolverdeling in de voorstelling, is die ook nog sprake van uh, discussie geweest? Ik Bedoel, uh, Leopold, heb jij ook nog gedacht... ik wil die presentator wel zijn, of niet? Nee, dat is van, van, voor, van, van begin af aan hebben we dat zo verdeeld. Ik wist altijd dat Leopold uh, een voormalig... <laughs> moest spelen. Uh, de absolute keizer van de sneeuw wordt hij ja. genoemd. Ja. Maar uh, dat, dat, daar had ik ontzettend veel plezier in. En uh, dat wisten we gewoon zeker. En wat ik dan zou spelen, dat zagen we eigenlijk wel. Hij ja, is wel met die grijze duif. Precies. Maar wat ik leuk vond aan de reacties net... want ik, ja. ik daar wil er nog even op reageren... dat mensen het aan de ene kant een ongelofelijke uitvergroting noemen... en ontzettend, uh, dat merk ik ook in de zaal... er wordt enorm gelachen en plezier en enthousiasme. En tegelijkertijd is het zo herkenbaar... Hmm. En dat vind ik wel, wel een, dat het een hele theatrale uitvergroting is, maar... Toch, het is waanzin wat we brengen... maar toch gelooft iedereen dat dat voorstelbaar is. Dat de media zo werken. En dat vind ik eigenlijk wel een wonderlijke samenkomst. van. Er wordt inderdaad gezegd. Er zijn ook kwartjes die ik dan niet heb geselecteerd... van mensen die zeggen, ja, nee, we weten dat het zo is. We zitten erbij en we kijken ernaar. Angst aan jagend herkenbaar. Het is een zwakbegaafde jongen... die het schopt tot virtueel minister-president. En dat vinden mensen dus... Ik zie je daar iets mee, of vinden Vrij normaal. Dat vinden ze vrij normaal. Dat vind ik wel angstig het idee. Ja, ja. Maar, um, um, jullie hebben uh, veel research gedaan. Je bent veel op redacties geweest. Maar ik neem niet aan dat je daar al de mededeling deed. Jongens, ik ga, jullie, ik ga een voorstelling voor jullie maken. over jullie. Ja, maken. natuurlijk. Wel, ja, we ja. Als mogen we niet binnen. Maar hebben we hebben wel gezegd... Dat we, we gaan geen enkel programma specifiek noemen. We hmm. gaan geen programma uh, uh, nadoen. En we, we vertellen niet iets wat we hier uh, meemaken. Ik moest het in vertrouwen ja. Moest het ja. gebeuren. Ja, ja, ja. ja. ja. en, en, en wat is de, de grootste verrassing... Je bent tegengekomen op de eye opener. Geert. Nou, de eye opener begon eigenlijk met een met een met een krantenbericht, waarin stond dat op elke journalist uh, inmiddels elf voorlichters uh, uh, werkzaam zijn. Mm -hmm. Dus dat betekent dat iedereen probeert dat nieuws te beïnvloeden. En die arme, eenzame journalist wordt van alle kanten kapot gebeukt met nieuwtjes. En hij weet niet meer of dingen waar zijn of niet waar zijn. En de redacties worden kleiner door de bezuinigingen, ja. de invloed van internet. We nemen vandaag voorpagina Volkskrant iets over het Haagse verkeersplan. Een zwart boek door de PVV. Mm -hmm blijkt totaal gefingeerd te zijn. Elk PVV-lid kreeg de opdracht om tien mailtjes te sturen met ja. klachten. Nou, ja. Dat is dan een hele klungelige vorm. Dus dat, dat is meteen aan het licht gekomen. Maar er is heel veel nieuws wat wij zien... wat gewoon gemanipuleerd is, gebracht is... Uh -huh. en, en, en een, een bepaald doel dient... Ja, het gevaar is dus dat de journalist een doorgeefluik wordt... Van, van de mensen die daar bovenop zitten, wiens werk het ook is. Hebben jullie dat die journalisten ook gevraagd? Of ze dat ja, het... nou, en of ja ja? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Veel, maar ook de, de lobbyisten, de spin mm -hmm. Van de lobbyisten hoor je achter journalisten... toch het afvoerputje van de ja. public affair. Dan ben ik wel benieuwd ook, wat die journalisten van die voorstelling vonden. Ik, er zijn er drie, we hebben nou, ze vinden gesproken. het zelf zo, uh, al, Ze zijn zo enthousiast dat Dan... er nu een speciale voorstelling wordt gemaakt voor hun. Voor de, voor de... Een avondje voor de hele nos. Ja, voor ja. de hele nos. Ja. Ja, ze ze herkennen? Erin. Want, want dat was van de week al een avondje speciaal voor de relaties die jullie destijds hebben gebruikt. Ja, als bedankje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Daar waren wij ook, we okay. zijn overal bij. Ja, heel goed. En daar hebben we drie uh, mensen gesproken, onder wie Kledy uh, Polak. Wat ja. zij daar zeiden over uh, afspraken die er gemaakt worden om mensen in een, in een programma te uh, krijgen... dat hebben zij enorm overdreven, ze hebben er satire van gemaakt. Maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Je ziet toch vaak verhalen terugkomen... Uh, waar, uh, laat ik zeggen, zowel door politici als journalisten in praatprogramma's echt hysterisch op wordt gereageerd, en waarbij ieder normaal nadenken of checken eigenlijk achterwege wordt gelaten, omdat iedereen gewoon een spectaculair verhaal wil. Het is dus goed om af en toe eens hier te kijken bij zo'n voorstelling, om, uh, om te zien, uh, nou ja, hoe je eigenlijk werkt en dan vergroot uh, en verdraait, maar heel dicht bij de waarheid. Ik vond het waanzinnig uh, knap hoe je in zo'n voorstelling even zo'n wereldje neer kan zetten... en ook heel dichtbij de kern komt, pijnlijk herkenbaar. Pijnlijk herkenbaar, dat was de, het commentaar van Duty Blok... en daartussen hoorden we nog Hans La Roes ja. en dus Klerie Plak als, als eerste. Um, <lacht> pijnlijk herkenbaar, dat, dat, dat, uh, dat moet een soort compliment voor jullie zijn. Ja, daar ja, zijn we heel blij mee. Ja, ja, ja. Die voorstelling is, uh, is eigenlijk heel licht en, en, en enorm kleurrijk en overdreven. En heel muzikaal dus, ook. Het is een, dus een continu ja. doorgevoerde een compositie. compositie. Ja, ja dat wil ik graag noemen. Dus het is echt ja. een spektakel in theater. Ja, het theater. Werd ook wel door de, in de, in de, een van de quotes gezegd dat ja. het, het mooi, compleet ja, spektakel, spektakel is. Ja, die wordt geweldig gedaan. Ja. Maar binnen die lichtheid uh, is het toch, uh, uh, komt hij toch aan uh, uh -huh. uh, voor betrokkenen zeker. Ja. En, en voor, voor de niet-journalisten uh, is, uh, is het een bijzonder leuke kijkje kijk in de keuken... Ja een exotische uitstapje in de wereld van het nieuws. Nou is het een redelijk licht onderwerp. Ja, het is ook tegelijk een heel zwaar onderwerp... want het is een waarschuwing in feite aan journalisten... maar ook aan ons als, als consumenten. Maar hebben jullie nou dit onderwerp al gekozen... omdat uh, het belangrijk is voor theatermakers tegenwoordig... om je vooral heel erg te profileren... als uh, dat je bezig bent met, met belangrijke maatschappelijke thema's? Of heeft, heeft ja, dat geen rol gespeeld? Ik weet niet of dat nu zo benadrukt moet worden door, door wie. Dat, dat weet ik niet. Ja, het hebben... is onze interessewereld. Mm -hmm. ja. We hebben twee jaar geleden een voorstel gemaakt over Kamp Holland... Ja. En toen zijn we ook in aanraking gekomen met die wereld van de politiek en de, en de journalistiek. Ja. En ja, deze rolt er eigenlijk uh, naadloos uit te werken. Dat het heel is heel erg leuk, ook ja. dat researchje en in werelden terechtkomen die wij, waar we ons alleen maar kunnen verbazen, die we niet kennen, ja. vinden we heel erg leuk. Gaan we zeker nog een keer doen. Dit is jullie manier van werken. Een journalistiek ja. ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. theater. ja. Ja, het ja, inderdaad. Ja, zo'n argos, maar dan in het theater. Maar ik wil nog het We hebben een, een seksvoorstelling gegeven. gemaakt. Dus ja. We doen ook nog andere ja. dingen. Ja. Ja. Doe we doen ook heel veel research voor. Ja, ja, ja. Maar het is ook een ongelooflijk leuke voorstelling ja mm dat -hmm. ik wel, want het is dat, dat, dat, daar ben ik vooral ook heel gelukkig mee. Wij beginnen dan wel zwaar in, uh, met research, maar uiteindelijk maken we er wel het theater van. En leuk om te spelen en leuk om te zien ook ja, vooral. Ja. Hartelijk dank. Ja. Voor veel succes met de tournee. Uh, Breaking jou. the News, heet de voorstelling van Orkater. Sophie van Minden speelt mee, Martijn Fischer, Geert Lagenveen, dus Leopold Witte... en de muziek van Suzy Haarlok. Vanavond nog in Haarlem, in de toneelschuur. En verder deze week in Leeuwarden, Hoofddorp en Zwolle. Een tournee... ...loopt door het land tot half april. En ze hebben ook een fantastische website, een eigen website. Ja. ja. Breaking the News. Breaking the ja. spelen Nu. En nu is het tijd voor het nieuws. Straks Joke Hermsen onder andere te gast. Tot straks. Opium. Averon. We hebben hem gevonden. Na maanden zoeken heeft vogels hem te pakken. De eerste Nederlandse tuinman die... <laughs> nee, hij mag het zelf zeggen. Ik ben Ruud van Onklaar.